We gaan nu naar het nieuws. Die uur vaten met het NWS-journaal. De provincie Utrecht trekt 64 miljoen euro extra uit... voor de aanleg van de uithoflijn. Is besloten in een extra statenvergadering. Eind vorige maand werd duidelijk dat de tramlijn van Utrecht Centraal... naar de universiteitscampus tientallen miljoenen euro's duurder wordt dan gepland. Ook is de lijn pas in december volgend jaar klaar. Anderhalf jaar later dan de bedoeling was. Vanwege de problemen met de sneltram... is de verantwoordelijk gedeputeerde afgetreden. De gemeente Utrecht moet de rest van het tekort voor de uithoflijn aanvullen. De Japanse shorttrekker Kai Saito moet het Olympische dorp verlaten... en is voorlopig geschorst, omdat hij positief is getest op doping. Hij is de eerste sporter die tijdens deze spelen van doping wordt verdacht. Saito was reserve bij de Japanners en kwam nog niet in actie in Pyeongchang. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil de banden met Zuid-Korea verder aanhalen. Dat zei hij na een gesprek met de Noord-Koreaanse delegatie die de opening van de Olympische Spelen in Pyeongchang bijwoonde. Volgens het staatspersbureau was Kim Jong-un onder de indruk van de oprechte pogingen van Zuid-Korea om van het Noord-Koreaanse bezoek een succes te maken. Singersongwriter songwriter Naas en rapper Ronnie Flex zijn beiden twee keer in de prijzen gevallen bij de Edison Popprijzen. Naas kreeg een Edison voor Beste Nieuwkomer en voor Beste Videoclip. Ronnie Flex voor Beste Album en Beste Hip-Hop Plaat. Roxanne Hazes heeft met haar single In Mijn Bloed een Edison gewonnen in een nieuwe categorie: Beste Nederlandstalige Productie. Verder kreeg rapper Extince een oeuvre op boord. En ook onder andere chef Special, Direct en Thomas Azieren vielen in de prijzen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen vriest het licht. Vooral in de kustgebieden kan een winterse bui vallen. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag aardig wat zon. Maar in het zuidwesten is er in de loop van de dag kans op wat neerslag. Het wordt ongeveer 5 graden. Ook woensdag is het nog redelijk zonnig. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. Eho. Dit is De Nacht met Linda Hessel. Goedenacht. Fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht, het radioprogramma waarin we op zoek zijn naar uw verhalen. Wij horen graag uw verhalen en dat kunt u doen uh, u kunt ze vertellen door te bellen naar 0800 1121 of een berichtje te sturen naar de gratis Radio 1 app. Bij ons in de studio hebben we het nog steeds over alternatieve woonvormen voor ouderen. Aan tafel zit hier tegenover mij Jaap Wiegers... van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen. Nu in één keer goed hè Jaap? Yes, ik kan het wel. En uh, tegenover mij uh, aan de linkerkant zitten Sylvia en uh, Tirsa Schaaphuizen. Zij wonen in een kangeroewoning... wat inhoudt dat uh, Sylvia haar moeder en dus de oma van Tirsa, uh, bij, bij hun in huis woont. Uh, die heeft weliswaar uh, alles voor zichzelf, maar uh, wel onder één kap... Ja, dat klopt. Kijk, we hebben hem uh, weer scherp. We hadden het uh, net over uh, kangaroo wonen. Wat, uh, nou, wat er soms zwaar aan is en wat er mooi aan is. Ik kan me voorstellen dat er mensen luisteren en denken... volgens mij is dat kangaroo wonen best wel wat voor ons. Mm -hmm. Waar moet je dan beginnen? Bij een huis, wat daarvoor geschikt is. Kijk. Ja, <lacht> ja en nou ja, zoals Jaap uh, straks al even bij mij aangaf... En, en wij dat zelf ook wel gezien hebben, zijn er ook kant zeg maar, kangaroo-woningen. Daar moet je even naar zoeken. En wij hebben dus gekozen voor een uh, vrijstaande woning... die wij zelf verbouwd hebben. Omdat dat gewoon ook beter binnen ons budget paste. Ja. Ja. ja. Dus wat dat betreft moet je, als je misschien iets minder budget hebt... wat creatiever zijn, maar het is zeker mogelijk. Ja, zeker. Als je een beetje een zelf een beetje handig bent ook. En dan, uh, dan kom je er wel, hoor. Ja. ja, ja. Want zou je het andere mensen aanraden? Uh, ja, ja. Als je mij over tien jaar zou vragen, of over tien jaar... als je mij nu zou vragen van, goh, als je dit nou allemaal van tevoren had geweten... wat er nu de laatste jaren is gebeurd, zou je het dan opnieuw doen? Dan zeg ik weer ja. Ja, de voordelen wegen nog steeds mijn inziens op tegen de nadelen. Ja. ja. En Theresa? Ja, ook. Ja. ja. Ja, ik zou ook mijn ouders bij wijze van spreken ook in huis nemen. Oh ja? Voor, ja? Het is voor mij, ik ben ermee opgegroeid, dus het is voor mij de normaalste zaak van de wereld. Ja. En uh, kijk, als ze echt afhankelijk zijn, dan zou ik het niet doen. Want dan zit je weer met die privacy. Maar ik weet dat mijn ouders ook afhan niet afhankelijk willen zijn. En dan ze hebben ze hun, hun eigen privacy, ik wil mijn eigen privacy. En dan moet het lukken en duidelijke afspraken maken. Dus jullie blijven nu gewoon heel lang in het huis wonen... zodat jullie op den duur een soort switch kunnen maken. Sylvia, dan gaan jullie naar de plek waar jouw uh, moeder nu woont... <laughs> en dan kan teerzijnend uh, in jullie huis. Daar is wel eens over gesproken. Zo van, goh, hè, hoe, hoe doen we dat straks als, als oma er ook niet meer is? Maar echt vast omlijnde plannen hebben we daar nog niet in. Ja. En... Um, wij verwachten ook niet van onze kinderen dat zij ons in huis nemen. Zo van, wij hebben dat met mijn ouders gedaan. Dus jullie moeten dat ook voor ons doen. Dat verwachten wij niet. Maar uh, ja, we zien wel hoe dat loopt. Ja. Zou je het zien zitten? Uh, als je me dat nu vraagt. Op de manier zoals wij het zelf hebben gedaan. Met afspraken en communicatie. Ja, dan wil ik daar best over nadenken. Kijk, uh, mijn man en ik straks, uh, als mijn moeder er niet meer is... in hun woonruimte en dan uh, de, een half halfjaartje... en de andere helft van het jaar gaan we met Campertje weg bijvoorbeeld. Ja, dat zou kunnen, ja. Nou, dat klinkt niet als een gek plan. Nee, hè? Nee, nee zeker dat niet. Dat bedoel ik. Nee, nee. Jaap, um, jij bent wat ouder, dus ik ga je even een algemene vraag stellen. Denk je dat er veel ouderen in Nederland zijn die dat ook zouden zien zitten? Bij hun, bij hun eigen kinderen in huis uh, weer gaan wonen. Ik denk dat je dat op in plattelandssituaties eerder tegenkomt mm -hmm. dan in stadssituaties. Ja, ja. ja er, wordt in hier, de... uh, er wordt hier hardop ja gezegd en geknikt. Waarom dan? In plattelandssituaties is het vaak zo dat ouders en kinderen ook al in hetzelfde dorp wonen. Mm. Ja. Ja. En ja. ja, de grote stad, de jeugd vliegt uit, ze komen overal terecht. Er is minder ja. direct contact. Ja. Teersa, jij knikt? Ja de afstand is dan kleiner op een plattelandsleven. Dat zie je eigenlijk ook. Een vriendin van mij die woont in een dorp. En die heeft ook contact, goed contact met haar opa en oma. Dus op die manier heb je veel meer contact met elkaar... en kun je ook groeien naar een kangroenwoning. Ja, precies. Want is dat iets wat je moet doen, groeien naar een woning? Ja, ik denk het wel. Want je moet toch samen 24-7 met elkaar de dag doorkomen. Ja. En als je als een van de twee het al niet ziet zitten... dan moet je er nooit aan beginnen. Nee. Of er niet het vertrouwen in hebben. Dat klinkt, uh, dat klinkt vrij logisch. Kan het ook nog um, zijn dat... Um, kijk, op het platteland heb je misschien ook meer ruimte. Ja. Dat dat ook scheelt. Dat je misschien makkelijker naar buiten kan. Of uh, dat je iets minder op mekaars lip zit. Ja, kijk even naar jou. Zou dat nog uitmaken? Of denk je dat dat toch minder van belang is? Ik dat dat van minder van belang is. Het is meer dat je meer uh, de mogelijkheid hebt om zelf... Wat te gaan bouwen. Ja, in de dat is ook. veel minder. Sylvia? Dat is inderdaad, wat ik net aangaf, op de Veluwe, daar komen wij nog wel eens regelmatig. Daar zie je dat gewoon ook wat meer. Mensen hebben daar gewoon een groot erf, hè, wat hun eigendom is en waar ze makkelijker iets neer kunnen zetten. In de stad moet je dus echt zoeken naar een geschikte woning. Ja. ja. En ik heb het in Holten ja. ook meegemaakt dat mensen van tevoren afspraken van. Eh, ja, jullie worden wel wat ouder, hè? En dat boerderijtje ja, is niet meer zo geschikt voor jullie. Als mm -hmm. we nou eens samen een huis bouwen... Ja. met een grote en een kleiner appartement... Ja. dan zijn we allebei gelukkig. Ja. Ja. Ja. ja, We hadden het er net over, uh, Sylvia, dat het misschien wel prettig was geweest... of nog steeds is, als er iemand in jouw omgeving was... die uh, aan kan deed, dat je een beetje tips en tricks uh, uit kan uh, wisselen... Mm -hmm. Stel nou iemand luistert, dat zou heel goed kunnen... die dat op dit moment nu doet. Wat zou dan een tip zijn die jij die persoon zou willen geven? Denk aan je eigen belastbaarheid. Hoe mooi het ook is en hoeveel je ook voor je ouders wil doen... realiseer je wel dat je ook een eigen gezin hebt en een eigen leven. Dat is voor mij een heel proces geweest. Want op het moment dat er bij ons dus professionele zorg inkwam had ik een beetje het gevoel dat ik faalde. Want ja, wij hebben met elkaar deze keus gemaakt... en nou ga ik professionele hulp aanvragen. Maar dat is mij in de loop der tijd wel uit mijn hoofd gepraat... ook door de hulpverleners zelf, hoor. Ook al ben ik er zelf één. Maar het is toch anders als het, het over is, je eigen het ouders gaat? Het is gaan. heel anders als het op een gegeven moment je eigen ouders betreft. Ja, ja dat heb ik zeker ervaren. In je, in je werk heb je een bepaalde afstand die je bewaart... En je ouders, ja, die, die kun je niet uitschakelen qua emotie. Dan krijg je eigen emoties erbij, en wordt het gewoon een heel ander verhaal. Ja. Dus realiseer je dat je zelf een leven hebt... en geniet van alle mooie momenten die je met elkaar deelt. Dus denk aan je eigen belastbaarheid en geniet van de mooie momenten. Precies. Klinkt ja. hartstikke goed. Ja. Ja. We hebben mevrouw De Mara aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Ik heb begrepen dat u een eigen oplossing heeft gevonden. Ja, helemaal precies de andere richting op die hier gekozen is. En ik heb één zoon, maar ja, die woont in New York. Dus dat om daar heen te gaan, Amerika is ook niet zo vriendelijk om zomaar iemand binnen te laten. Uh, het zou ik, nee, ik geloof niet dat dat voor ons. Een goede oplossing geweest te zijn. Ik heb me gerealiseerd aan de hand van de problemen die ik meemaakte met mijn moeder en een tante, dat eigenlijk niet zozeer de woonvorm, maar wel van hoe hou je jezelf bezig als ouderen. Uh -huh. Dat dat eigenlijk een veel groter probleem was. Ik ben zelfbeeldend kunstenaar een enorm ge ...interesseerd in, eh, in cultuur en allerlei dat soort uitingen. Ik woonde in Groningen. Ik merkte dat het op en neer reizen naar Amsterdam te vermoeiend voor mij werd... ...en heb toen gekozen om vanuit Groningen naar Amsterdam te verhuizen. En daarbij meteen ook omdat dat natuurlijk... ...ik heb wel een koopwoning, maar eh, toch financieel in Groningen en Amsterdam wat anders lag... Uh, besloten om alleen nog maar vooruit te wonen... dus niet meer achteruit te kijken... dus alleen mee te nemen wat mij heel dierbaar is... en alles aan herinneringen en familiespullen... en alles wat niet weg mag, maar dan met jou... En, en waar je nooit meer naar kijkt... en allemaal weg te doen. Zodat ik nu woon in een woning van 40 vierkante meter... midden in een gewone flat... In nou ja, een heel dynamisch deel van Amsterdam, waar alleen maar grote woontorens staan en grote kantoren, maar daardoor wel een heel jonge, frisse en enthousiaste gemeenschap om mee heen hebt. Uh, Vlak bij Schiphol, alle treinen, naast de deur, alle bussen die ik me kan wensen. Ik wandel nu nog naar het centrum van Amsterdam, maar als ik op een gegeven moment met een taxi zou moeten doen, het ook nog te betalen is. Ja. En op die manier zoveel mogelijk mijn eigen leven te leiden midden in de gemeenschap. Zelfs als ik dan ben, dan hoef ik drie stappen te doen. Dan zit ik in een hip koffietentje en dan zie ik uh, hoe het leven zich om mij heen vormt en, en doorgaat. en Ja, daar krijg ik enorm veel energie uit. En dan, acht, dan pik je het zelf op. Wat erop. Ja, want wat ik me afvroeg, in de grote stad kunnen mensen zich ook heel eenzaam voelen... Het voordeel van in een woongroep wonen... is misschien dat je altijd mensen in de buurt hebt... trouwens ook met kangaroo wonen... Eh, die je kent eh, en die je een oog in het cel houden. Hoe ervaart u dat zelf? Uh, nou ja, ik heb daar heel erg de nadelen van gezien. Ik weet dat op een gegeven moment mijn tante zei... die dus ook in een, woning, aan, in een aanleuning woonde... Wonen, wonen, of in een aanleunflat. Dus met alleen maar ouderen op de gang... Die zei hier, op een gegeven moment komt er hier driemaal in de week de begrafenisondernemer op bezoek. Ja. ja. En er was alleen nog maar, praat al die ouderen om je heen. Ja, maar iedereen had dat alleen nog maar over al zijn kwalen, al zijn ziektes, alle problemen. Dan ligt die in het ziekenhuis het meest verschrikkelijke verhalen, want oudertje... Ouderen kunnen het aardig leuk met elkaar maken op die manier. En ook lang niet altijd aardig zijn met elkaar. Nee, ik wil um, toch de... even naar Jaap die hier in de studio zit. Jaap, ja. dat is natuurlijk wel een beetje de nachtmerrie uh, die kan ontstaan. Het is een probleem wat bij sommige woongroepen voorkomt. Die zijn 20 jaar geleden met z'n allen begonnen. En toen waren ze rond de 60. En nu is het merendeel boven de 80 of 90. Ja. En dan, ja, dan begint het wat te kraken hier en daar. Ja, ben je er bang voor? Voorlopig nog niet. Nee, wat ga je doen als dat gebeurt? Dat zie ik dan wel. Oké. Okay. Dat kan ik nou nog niet plannen. Jullie hebben niet nu al plannen gemaakt dat als jullie uh, oude bestjes worden en dat er alleen nog maar geklaagd kan worden, dat jullie dan bepaalde stappen zetten? Nee. Nee, nee, nee. Mevrouw de Maar, ja? in Amsterdam, wilt u, denkt u dat u er ook nog ooit nog weggaat? Nou ja, kijk, ik kan ook nog niet... Uh, ff, ff, uh, ik, ik ben nu 73, ik kan nog niet voorzien hoe het leven is als ik 85 ben. Maar ik, daar heb ik dezelfde houding. Ja, uh, nou, dan uh, zie ik dan wel weer. Ik weet niet hoe het met thuiszorg gaat ontwikkelen. Kijk, ik nam dit uh, idee, ik besloot dit... Toen er nog woonzorgcentra waren. Maar drie maanden nadat ik het koop, mijn koopcontact getekend had, waren die ook afgeschaft. Dus toen, uh, ja, eigenlijk was ik de boel een beetje vooruit. Want ik moet dus inderdaad zorgen dat ik zo lang mogelijk helemaal mezelf kan redden. En dat ik uh, maar toch vooral ja, kan doen wat ik belangrijk vind. Ja, ik vind en het ik heel En ik toen, dat zeggen? Dat dat toen in Groningen dus al, al niet meer... Konden doen, of toen, ja, toen was crisistijd, tijd, toen was toch heel erg veel daar minder geworden aan voorzieningen die voor mij belangrijk waren, of die ik ook belangrijk vind. Ja, nou ja, er zijn mensen op mij heen die zeggen dat ook. En anderen zeggen, oh, uh, ik wou dat mijn, die zijn dan nog samen, ik wou dat mijn man dat ook kon, of ik wou dat mijn vrouw dat ook kon. Uh, ja, maar ik moet dat natuurlijk bij ik ben een uitermate autonoom wezen. Ja, dat, maar dat moet bijna wel, denk ik. Als u ja, uh, op ja, die leeftijd uh, besluit om van Groningen naar Amsterdam te gaan... en daar het leven aan te gaan... dan moet u ook wel autonoom en uh, zelfstandig zijn. Ja, ja. ja, ja. Mevrouw De maar ik wil u heel erg danken voor, uh, voor uw verhaal. Weer in heel andere vorm, maar wel inspirerend. Ik uh, dank u voor het luisteren en uh, wens ja. u nog een hele fijne nacht. Ja, jullie ook. Oké, okay, dank u wel. Dag. Altijd fijne Amy Winehouse met Valerie. Ik uh, spreek hier vanavond uh, in Dit is de Nacht. Ik moet zeggen vannacht natuurlijk. Het is uh, even kijken, 20 over 3. Over alternatieve woonvormen voor ouderen. En dat doe ik uh, samen met uh, Jaap Wiegers en Sylvia en Theresa Schaaphuizen. Zij uh, zijn allemaal ervaringsdeskundigen, kunnen het toch wel zeggen. Jaap, jij woont in een, uh, in een woongroep. woongroep van... Oh, mijn excuses. Daar is je microfoon. Een woongroep van twaalf woningen, een gemeenschappelijke voorziening... een gemeenschappelijk gebouw, een gemeenschappelijke fietsenschuur... een gemeenschappelijke tuinschuur, met 21 bewoners. 21 bewoners. En wat is nou de grootste reden dat jullie besloten hebben... om met elkaar een woongroep te beginnen? Dat je in de toekomst dingen met elkaar wilt delen... dat je dingen samen wilt doen, dat je steun van elkaar kan ondervinden. Is het ook een beetje angst voor eenzaamheid... Nee, het is wel het voorkomen van mogelijke eenzaamheid. Ja, precies. Nou, angst zit er nou niet ja. direct in. Ja. We zijn allemaal erg zelfstandig. Ja. Nou, angst is misschien ook een heel groot woord. Ja. Dat geef ik meteen toe. Maar dat speelt misschien op de achtergrond wel mee. Het voorkomen daarvan. Dat kan meegaan spelen. Ja. Ja. Ja, ja. Want uh, we, net uh, tijdens uh, Valerie van Amy Winehouse hadden we het erover dat um, jullie. Nou, we hadden het al eerder over dat jullie huizen ook heel duurzaam zijn. Jullie hebben geen gas bijvoorbeeld. Nee. En uh, jij uh, verbouwt uh, je eigen groenten en fruit. Dat is ook hartstikke duurzaam. En ja, we doen alles met zonnepanelen. Alles met zonnepanelen. Kijk, ja, het is echt een hipsterparadijs <lacht> voor degene die de term hipster kennen. Maar uh, niet alleen daarin zijn jullie duurzaam. Jullie zijn ook duurzaam in de zin dat. Jij zou de komende 30, 40 jaar nog in dat huis kunnen wonen. Ja, we hebben gezegd dat het huis levensloopbestendig moet zijn. Dat wil zeggen, primaire functies op de begane grond. Wonen, uh, wonen, koken, slapen, wassen. Als je met een rollator komt te lopen... is het heel lastig om een deur die naar je toe gaat open te doen. Stukje deur open, stukje achteruit, stukje deur Dus op de benedenverdieping hebben wij gekozen voor schuifdeuren. En andere mensen in ons project die dat zagen, die zeiden: Hé, hey, dat is eigenlijk wel een idee. Dat ga ik ook doen. Dus inmiddels heeft bijna iedereen nu schuifdeuren? Nee, niet iedereen. Oké. Okay. Maar er zijn mensen die het hebben overgenomen. En ja. we hebben gezegd: Je moet, wil je levenslopendig zijn, ook in elke verblijfsruimte een draaiserlijke van anderhalve meter hebben. voor het geval een van de twee in een rolstoel komt te zitten. Ja. Dus als je onze badkamer binnenkomt, dan denk je: Jeetje, wat is die groot? Ja, ja maar. Die draaiselijke moet erin zitten. Ja, ja. Nou, ik heb een tijdje in de thuiszorg gewerkt... en daar viel het me ook altijd op dat die badkamers zo gigantisch waren. Dat vond ik altijd lichtelijk oneerlijk... omdat ik uh, op een, uh, <lacht> een badkamer van ongeveer één vierkante meter... Uh, de deur kan bijna niet dicht, laat ik het uh, een beetje beeldend maken. Maar inderdaad, het is natuurlijk gewoon heel praktisch. Ja. Ja, ja. En je kan van de slaapkamer kan je zo de badkamer in... en vanuit de gang kan je de badkamer in... Dus het is op zich handig om al vroeg na te denken over wat er eventueel allemaal zou kunnen gebeuren, zodat je daar je huis op kan inrichten. Ja, mijn buurvrouw twee huizen verder, die wordt steeds reumatischer. maar die heeft een hele bijzondere trap laten maken voor haar huis. Maar aan één kant een leuning die ook niet recht is, die bobbelt. Ah. Waarschijnlijk wel heel mooi. Ja, maar <lacht> niet heel praktisch. Niet heel praktisch. Ja. Kun je ja. ook niet zo makkelijk straks nog een traplift opzetten. Nee. die Op een, is. Nou, dat wordt wel een hele bijzondere traplift. Dan. Ja, ja, ja, ja, ja een kunstwerk een denk ik. Ja, een soort achtbaan ja. inderdaad. Hier ja. Hebben jullie daar al vroeg over nagedacht... toen jullie de kangaroo woning maakten... dat dat gedeelte daar ook... Wat was het woord? Le Levensloopbestendig. Levensloopbestendig. Ja, eigenlijk wel. Ja. Mijn, uh, mijn ouders hebben een, een aangepaste badkamer. En ook alles dus gelijk fluois... En zij kunnen ook uh, via een, een, een oprijplank, zeg maar van binnen met de rollator naar buiten. Ja, ik praat steeds in het meervoud, sorry hoor. Maar mijn vader is er natuurlijk niet meer. Maar dat gaat automatisch. Dat geeft helemaal niks. Nou, we snappen wat je bedoelt. Mijn moeder loopt dus met een rollator. En zij kan dus ook heel makkelijk zelf naar buiten de tuin in. Uh, ze kan makkelijk de voordeur uit. Voorheen lag daar nog grof grind. Want dat hebben we inmiddels gewoon vlak laten betegelen, want anders uh, werkt dat ook niet echt met een rollator. Nee. En ja, wanneer wij merken van, oh, er zijn toch weer aanpassingen nodig... dan voeren we die uit. Ja. Ja. ja. Jaap, nu is het wel zo dat um, je zei net al, jullie zijn allemaal vrij zelfstandig. Maar jullie hebben wel een gemeenschappelijke ruimte. En ik heb begrepen dat jullie ook wel uh, redelijk wat activiteiten ook samen doen. Er wordt samen muziek gemaakt. Op dinsdagmorgen dan uh, is de handwerkclub er... Waar ik dan ook met mijn breiwerk bij zit. Oh ja, ja, ja. wat is je huidige project? Ik ben, bezig, ben net drie weken naar India geweest. En daar heb ik dan ook wel, wel wat vrije tijd. Dus ik ben weer een spencer aan het breien. Kijk. De vorige was versleten. Ja. Was dat iets wat je uh, in de woongroep hebt opgepakt? Of nee, je, nee, je, nee, je breidt al heel lang? Ja. Oké, okay, wat mooi. Oké, okay, de handwerkclub. Ja, er wordt samen film gekeken. Er worden afspraken over gemaakt. Dan wordt er worden afspraken gemaakt over gezamenlijke maaltijden. Ja. Die we dan op het ogenblik, omdat de huizen nog vrij nieuw zijn en je nog niet alles kent, een wandelmaal noemen. In één huis komen zes mensen samen voor een voorgerecht. In een ander huis. Oh, die verhuizen daarna naar een ander huis waar ze met z'n zes het hoofdgerecht eten. En vervolgens verhuizen ze, niet met elkaar, verspreid weer naar een ander huis, waar ze het nagerecht eten. Wat een ontzettend een... leuk idee. Dat vind ja. ik heel leuk, ja. ja. Dat is net een soort stoelendans, maar dan anders. Ja. ja. Dat is wel heel grappig. En degene die in een huis woont, die krijgt de opdracht van... jij maakt voor zes mensen een hoofdmaaltijd. En vervolgens verhuis je dan... oh, je bent eerst bij een ander huis voor het voorgerecht. En dan moet je op tijd thuis zijn... om te zorgen dat het hoofdgerecht klaarstaat. Ja. En daarna ga je naar een ander huis voor het nagerecht... Dat klinkt echt heel erg gezellig, maar hoe, ja, want, maar hoe vaak doen jullie dat dan? Wat moet, nou, maar drie keer per jaar. Drie keer per jaar, oké. Okay, maar wel er zijn behalve. ook gelegenheden dat we vergaderd hebben... en dat we zeggen van nou, iedereen neemt wat mee voor naar de vergadering... en we eten samen nog. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Afgelopen zaterdag nog gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat uh, als jullie veel met elkaar doen... dat er dan ook als oneenigheid is... Nou, daarom vergaderen we ook regelmatig... en zijn we voortdurend bezig met het groepsproces. Hmm. Van... Eeuw, daar zit een irritatie. Ja. Hoe krijgen we dat weg? Hoe kunnen we afspraken met elkaar maken dat er geen irritaties zijn? En als er al een irritatie is, spreekt die dan ook uit... En ga het niet van opkroppen, want op zeker moment ontploft het dan. Ja. dat is denk ik de overeenkomst. Uh, ja, ik had het er straks ook al over. Dat is ook een overeenkomst uh, die ik wel zie. Ja. Ja. ja, je moet echt blijven praten. Ja, ja communiceren blijkt dan opeens heel belangrijk. Ja. Ja. ja, openstaan voor elkaar. Ja, want wat zijn dingen Jaap, waar jullie je uh, af en toe aan ergeren? Of wat zijn dan problemen die naar boven komen? Uh, nou, eens even nadenken. Nou, een stel wilde een hond hebben. Maar ja, er zijn ook mensen die niet zo van een hond houden. Nee. En toen hebben we uitgebreid met elkaar besproken... van hoe ga je om met huisdieren. Als er iemand is die allergisch is voor kattenharen... dan spreken we met elkaar af dat er geen kat komt. Degene die een hond wil hebben, die zorgt ook echt zelf voor zijn hond. En dan kan hij niet voortdurend tegen de buren zeggen van... laat jij die hond even uit... Nee. nee, dat zou wat zijn. Dat is op zich wel makkelijk natuurlijk. Ja, ze zijn nu voor vijf weken naar Nepal. Dus die hond is uh, naar de logeeradres. Nou, Jullie zijn wel een reislustige woongroep, als ik het uh, zo hoor. Ik hoorde net India, ja. Nepal. Ja, en Trace gaat binnenkort weer even naar Oeganda. En Betty zit in de States. Even, Ongelooflijk, even. even dus dat doet allemaal maar. Ja, jongens, dit is echt Gewacht. de droom van elke twintiger. Ja, precies. Ja, ja. Nou, ik, ik, wil ik moet nog... zeggen, dat is dan het nadeel van onze groep... dat we allemaal op leeftijd met rijke, ook buitenlandse ervaring zijn... en dat we niet de armste zijn. Nee, nee. Maar dat is toch juist een voordeel? Of dat is toch mooi? Ja, dat, ja het is dat, mooi. Ja. Geniet ervan. En soms is het voor mensen die veel hebben nog moeilijker om te gaan delen... dan voor mensen die weinig hebben. Ja, ja, ja. dat het maar eventjes gezegd is ja. op de radio. Uh, <laughs> ja. ja. Wie de schoen past, die uh, trekt ja. hem aan. <laughs> ja. Ik vroeg me nog af, um, als mensen nu luisteren en denken... zo'n woongroep, dat is echt wat voor mij. Hoe moeten ze dan beginnen? Uh, ze kunnen op de site kijken van de LVGO. LVGO. LVGO Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen. Heel belangrijk. Ja. LVGO, ik zal het nooit meer fout zeggen. En dan? dan vinden ze de website, er staan allerlei contactadressen op. Er staan ook uh, alle woongroepen die aangesloten zijn, staan erop. En dan kan je kijken, is er een woongroep in mijn omgeving... waar ik zou willen wonen? Klik op die woongroep, dan kan je kijken... of er sprake is van een wachtlijst, of dat het een korte wachtlijst is... of dat ze juist op zoek zijn naar bewoners. Wat is de leeftijdssamenstelling van de groep? We zitten op het ogenblik met een groep in de vereniging... die allemaal dik plussers zijn... En die 50 plussers die zeggen, ja, nee, ik ga niet bij die oude mensen wonen. Ik zoek wel een andere woongroep. Ja, ja daar kan ik me misschien wel iets bij voorstellen. Ja. Maar ja. goed, ik heb ook wel iemand in het verpleeghuis gekregen, die was 84. En die zei, wat ik nou bij die oude mensen wonen? Ja, precies. Die ja, die ja, ja, precies. Heel veel. Uiteindelijk ja. ben je zo oud, dus dat je, je voelt, zou mijn ja. moeder zeggen. Ja. ja. Ja, heb je nog een, een goede tip? Waar moet je echt goed op letten als je op zoek bent naar een, naar een woongroep? Um, dat je eens een paar keer op bezoek gaat, de sfeer in de Groep proeft. En kijken van: zou ik mij hier prettig voelen? Ja. We hebben in onze aanloop naar onze vereniging. hebben we ook mensen gehad die kwamen erbij. Die zouden in principe drie keer meedraaien. Een vergadering, een workshop en, en, en nog iets anders. En sommigen zeiden: nou, nee. Nee, het is toch niet wat ik zoek. Nee. Dus ik ga weer verderop. Ja. En mevrouw uit Haarlem zei: van. Nou ja. Ik zou het heel graag doen, maar ik mis mijn contacten in Haarlem toch te veel. Dus ik trek me weer terug. En andere mensen kwamen erbij en zeiden... Ja, het. dat is het. Ja, Ik ga meedoen. Ja, dus je moet een klik hebben en misschien er ook een beetje naartoe groeien. Net als met kankeroe wonen. Ja. is ook iets waar je naartoe groeit. Officieel zou de Algemene Ledenvergadering moeten beslissen... of iemand toegelaten zou worden of niet. We hebben nog nooit iemand afgewezen. Kijk. We hebben alleen mensen gehad die zeiden... van of om persoonlijke redenen, of in een geval ook financiële redenen van ik ben niet in staat om mee te doen. Ja. ja. Dus helaas. Ja. Maar misschien ja. komen die in een andere woongroep terecht. Ja, precies. Je weet maar nooit. hebben ja. zijn ook woongroepen. Ja. De gouden tip: ga op bezoek en proef van de sfeer van de ja. woongroep. Ja. En als het om kangaroo wonen gaat, let op je eigen belastbaarheid, maar geniet ook vooral van alle mooie momenten. Precies. Ja. ja. Ik uh, wil jullie heel erg uh, bedanken. Um, Jaap Wiegers, Sylvia en Terza, Schaaphuis, als ik het goed zeg. Ja, helemaal. Kijk, ik wens jullie nog een hele nacht en uh, wij gaan zo meteen het hebben over uh, de donorwet, waar vandaag in de Eerste Kamer over gestemd zou worden. Het uh, niet meer over um, alternatieve woonvormen voor ouderen. Maar we hebben het over de donorwet, die, uh, vandaag, uh, waar vandaag in de Eerste Kamer over gesproken wordt. En nu zouden u iets moeten horen, maar dat doet hij niet. Even kijken hoor, de techniek komt erbij. Ik sta al jaren geregistreerd als orgaandonor, voor een ander natuurlijk. Nooit gedacht dat ik zelf een orgaan nodig zou hebben. En als jij nu denkt, dat overkomt mij niet. Dat dacht ik dus ook. Want op dit moment staan er ruim duizend mensen... op een wachtlijst om een orgaan te ontvangen. Hoewel de wachtlijsten groeien... komen er jaarlijks niet veel registraties bij. Vandaag wordt er, zoals ik net al zei... door de Eerste Kamer gestemd over de nieuwe donorwet. Als die aan wordt genomen, dan is straks iedereen automatisch donor. Dit zou volgens initiatiefnemer... Pia Dijkstra, eh, Tweede Kamerlid van D66... een mooie manier zijn om meer potentiële donoren te krijgen. Voordat zij hier eh, later deze dag over gaan stemmen... bespreek ik de ervaringen en feiten rondom orgaandonaties... met eh, mijn drie gasten. Dat is eh, Arjen Visser. Arjen, jij bent orgaanontvanger. Klopt. Ik zal ook eventjes je microfoon aanzetten. Uh, het, uh, het klopt, ik ben ontvanger. Ja, en welk orgaan heb je precies ontvangen? Um, ik ben in 2004 heb ik een dubbele longtransplantatie ondergaan. Een dubbele longtransplantatie. Transplantatie, dat klinkt vrij heftig. Ja, dat is het ook. Ja. Yeah. Maar, het maar inmiddels. Mij... Uh... Het heeft mijn leven gered. Um, dus ik, ik was nu al, ik had nu bloempjes op mijn buik gehad zonder uh, die transplantatie. Dus het is een grote operatie, maar het was ook niet een keuze als in, um, nou ja, doe je het wel of doe je het niet? Hè? Dus het is echt gericht op het... Uh, ja, mijn leven uh, is verlengd. En ik heb eigenlijk alles gekregen... wat we uh, met dit wonderlijke trucje voor ogen hadden. Absoluut levensreddend dus. Levensreddend. En mijn kwaliteit van leven is extreem uh, veranderd... in de goede zin van het woord. Ja, ja. Welkom. Fijn je. dat je er bent. Naast jou zit uh, Janneke Vervelde. Jij bent de uh, transplantatiecoördinator... van het Leids Universitair Medisch Centrum. Welkom. Dank je wat is nou het juiste moment om na te gaan denken... of je donor wil zijn, ja of te nee? Dat is voor iedereen een, een heel persoonlijke keuze. Van, ik denk, op het moment dat je 18 wordt, is dat een heel goed moment. Want dan krijgt iedereen een brief in de bus. He, zou je donor willen zijn? Zou je willen registreren? Of maak in ieder geval je wens ke kenbaar daarin? Dus dat is wel een heel mooi moment om daarover te spreken. Maar ook ouders die nog niet staan geregistreerd... die kunnen dat heel goed bespreken met... Uh, met hun kinderen, met uh, andere familieleden. Dus ik denk dat elk moment goed is. Wanneer ja. je in leven bent nog. Ja, ja dat is wel vrij noodzakelijk. Ja. Ja. We gaan het uh, zo meteen verder hebben over, uh, over de wet. Maar ook zeker wat uh, orgaandonatie in jullie leven betekent. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek. Ja, dat was John Mayer met Helpless. Hier uh, in de studio hebben we het over orgaandonatie... naar aanleiding van de nieuwe donorwet... De, waar vandaag in de Eerste Kamer over uh, gestemd wordt. Bij mij in de studio zit Arjen Visser. Hij is orgaanontvanger. Je stelde jezelf uh, net al eventjes voor. En uh, daarna zit Janneke Vervelde. Zij is transplantatiecoördinator Leids Universitair Medisch Centrum. En wie net nog niet in de uitzending was, maar nu wel... is Anjo van der Mortel. Goedemorgen. Hallo, goedenacht. Goedenacht. Uh, je bent nabestaande van, uh, van iemand die, uh, een, donor die donor was. Die uh, een uh, orgaan klopt. heeft afgestaan. Ja. En Daarnaast klopt. ben je werkzaam voor de Stichting Bezinning Orgaandonatie. Uh, ik zit in de adviesraad voor de Stichting Bezinning Orgaandonatie. Dat is vrijwilligerswerk. Ja. Kijk, dan hebben we dat meteen even helder. Ik heb eigenlijk een ja. vraag aan jullie drieën. Ik dacht, laten we maar meteen even de kaarten op tafel gooien... Zijn jullie zelf geregistreerd? Ik ben uh, zeker geregistreerd. Ja? En uh, ondanks het feit dat ik de neiging had om te denken dat ze van mij niets kunnen gebruiken. Een, uh, ja, een, een misvatting die ik wel vaker hoor. Um, kwam ik er op een gegeven moment achter dat ook bij mij heel veel te doneren valt. En dat maakte dat ik dacht, ja, dan moet ik gewoon donor zijn. En dan besluit die arts straks wel wat er van mij nog bruikbaar is. Ja, want was het dan een arts die op den duur tegen je zei... Um, volgens mij kunnen jouw organen nog best wel gebruikt worden. Misschien niet je longen, maar wel andere? Uh, nee, ik was bij een donatieprocedure betrokken uh, van een medepatiënt... die ook zeer ernstig ziek was en overleed aan de ziekte... en die nog veel weefsel kon doneren. En dat, dat bracht bij mij een lampje. Ja, ja. Janneke, ben ja. je geregistreerd? Als je ja. het niet wil zeggen, dan mag je dat natuurlijk ook. Maar, uh... Nee hoor, ik durf, ik durf dat te noemen. En ik sta ook uh, geregistreerd in het donorregister. En, uh, ja, dat kan op meerdere manieren. Ja. Je kunt je toestemming uh, aangeven. Maar ook wanneer je geen organen wil doneren. Maar ik heb die, uh, die keuze kenbaar gemaakt. Ja. Dat en... is al heel lang geleden. Ik denk dat ik begin twintig was. Misschien kregen wij ook een brief uh, toen we achttien werden. Dat kan ik me niet meer herinneren, maar ik weet dat ik ooit een kaartje heb ingevuld en later ook in het nieuwe donorregister die wens heb laten vastleggen. Ja, vond je het nog een moeilijke uh, keus? Uh, voor mij was dat, dat niet moeilijk. Ik werkte al ja, sinds jonge leeftijd in de gezondheidszorg als verpleegkundige. En ik heb wel zelf de meerwaarde van gezien om anderen te helpen. Heb ook uh, vertrouwen gehad in die zin in de gezondheidszorg. Dus voor mij was dat geen, uh, geen twijfel. Nee. Nee, Anjo? Ja? Sta jij geregistreerd? Uh, ik was geregistreerd als zijnde donor... en ik heb me in 2009 laten uitschrijven als uh, geregistreerde donor. Dus in eerste ja. instantie zei je... ze mogen mijn organen gebruiken als ik er niet meer ben... maar daar ben je in 2009 Klopt. op teruggekomen? Daar ben ik in 2009 op teruggekomen... naar aanleiding van het overlijden van mijn man. Ja. Want waarom had je in eerste instantie wel gekozen om donor te zijn? Uh, het leek me een, een goed iets om, uh, om mijn organen af te staan... wanneer ik ernstig ziek zou worden en wanneer ik hersendood zou geraken. Uh, en ik moet zeggen, ik dacht er ook verder niet over na. Ik, uh, ik heb mezelf geregistreerd en, en, en dat was het. Ik was daar verder... In die zin niet meer bezig. Ik was wel professioneel bezig met, uh, met donatieprocedures. Uh, ik heb ruim 30 jaar gewerkt als operatieassistent. Ik was betrokken bij alle voorkomende operaties en dus ook bij de uitname van organen. Uh, Telkens wanneer ik die procedures meemaakte... meestal waren dat nachtelijke uren dat je aan het werk was... Wanneer, uh, wanneer er een uitnameprocedure was... merkte ik wel dat, ik, dat, dat de, het onderwerp ontzettend beladen was. De impact was enorm groot voor mij, maar ook voor mijn collega's. Uh, dus als we dan de nacht uitkwamen en we hadden zo'n procedure achter de rug dan voelde dat niet goed voor mij. Maar ik kon nooit precies de vinger erop leggen waar dat al ja, lag. Wel dat de, dat de operaties gewoon enorm hectisch zijn... en dat je met een groot aantal mensen op zijn operatiekamer staat te werken. Vaak uh, met vreemde artsen, hè, soms met uitnameteams die uit het buitenland komen... Uh, maar goed, ik, uh, ik was wel geregistreerd tot het jaar 2009 toen mijn man uh, zelf ernstig ja, ziek werd en ik de vraag zelf in de schoot gelegd kreeg. Ja. Want spraken je man, uh, jij en je man over orgaandonatie voordat hij overleed? Ja, wij spraken heel veel over dit onderwerp. Dat kwam enerzijds omdat ik professioneel betrokken was. Bij de technische kant, zeg maar, de uitnameprocedures. Aan de andere kant was mijn man werkzaam als uh, pastor, geestelijk werker, in hetzelfde ziekenhuis. En hij was heel nauw getrokken bij de aanstaande nadestaande wanneer er een patiënt werd binnengebracht die hersendood bleek te zijn. En. Men had ervoor gekozen om eh, bij ons in het ziekenhuis... om mijn man daar heel nauw bij te betrekken. En zelfs ook om hem als vraagsteller naar voren te brengen. Eh, om aan de nabestaanden die eerste ja, hele beladen vraag te stellen. En dat had men eh, gedaan en daar had men voor gekozen. Omdat eh, men wilde dat de vraagsteller geen partij was in het verhaal. Dus dat hij zo onafhankelijk mogelijk was. En dat dat niet iemand was in een witte jas. Ja, dus daarmee hij... heeft mijn... ja, sorry, vertel sorry. verder. Ja, mijn man heeft daarmee de indruk gewekt... dat hij zeker voorstander was van orgaandonatie. Ik wist dat het iets genuanceerder lag. Uh, het doel van mijn man was om juist die uh, familieleden... die in een volledig dramatische situatie terecht zijn gekomen... om die te beschermen tegen de hectiek en tegen de emoties en, als het nodig was, ging mijn man daar ook tussenin staan. Uh, zijn ultieme doel was die familie te beschermen. En als daarmee een donatieprocedure niet doorging... dan was dat zo. En ja. dan, uh, dan, daar ging hij dan op voor. Ja. ja, de bescherming van de familie stond voorop. Zeker, ja. ja. Janneke, ja. jij bent uh, transplantatiecoördinator... in het uh, Leids Medisch Universitair Centrum. Is het zo dat bij jullie ook uh, een... Um een pastoor of iemand anders uh, betrokken is bij de gesprekken? Uh, ik ben uh, inderdaad transplantatiecoördinator in het LUMC. Maar dat wil wel zeggen dat ik naar alle ziekenhuizen kan gaan in Nederland. Hè. Dus ik zie de situatie in heel veel ziekenhuizen. En er is wel een begeleidende rol weggelegd voor uh, verschillende medewerkers. Soms ook voor, voor een pastoor. Het is wel zo... Hè, Mario, als ik jou hoor, dan stelde jouw man in die tijd de vraag, de donatievraag. Dat wordt nu eigenlijk altijd door artsen gedaan. Maar de mensen die daar omheen zitten, dat kunnen verpleegkundigen zijn, hè, over het algemeen. Maar soms is daar ook een pastor bij betrokken. Of een maatschappelijk werker. Ja. Dat kunnen meerdere mensen zijn. Maar de vraag wordt nu eigenlijk altijd door de behandelende arts op de intensive care gesteld. Ja, ja. want um, Anjo, jouw man was er dus heel veel mee bezig. Was hij dan ook geregistreerd? Nee, mijn man was niet geregistreerd. Wij hadden het, zoals ik net al zei... we hadden het vaak over het onderwerp... Uh, wanneer we thuis waren. Uh, hij was niet geregistreerd. Uh, uh, hij heeft altijd... Wanneer ik, omdat we het er vaker over hadden... Uh, vroeg ik hem wel eens hoe hij daarin stond. En dan was zijn antwoord stevig... dat hij het aan de nabestaanden wilde overlaten. En hij zei... als ik onverhoop voor deze situatie zou komen te staan... dan zou hij... Het ja, ik moet daarmee verder en de kinderen moeten daarmee verder. Dus hij liet het aan ons over. Ja, ja. ja. Is dat uh, iets wat vaak uh, voorkomt, Janneke? Dat mensen zich niet laten registreren... want je kan ook nee registreren, toch? Je hoeft niet mm. per se ja te registreren. Dat mensen er vaak voor kiezen om het aan de nabestaanden over te laten? Ja, de mensen die met nee geregistreerd staan, die spreek ik niet. Want ik kom in het ziekenhuis hè, als iemand toestemming mm -hmm. heeft gegeven... wanneer er sprake is van uh, orgaandonatie... Uh, het komt inderdaad voor dat mensen er ook niet over gesproken hebben, maar soms hoor ik wel dat ze dat genoemd hebben, maar zich niet hebben geregistreerd. En dat maakt het voor nabestaanden soms wel iets, ja, ik wil niet zeggen gemakkelijk, want het is natuurlijk een, een hele moeilijke keuze, ook juist op dat moment. Maar dat het ze wel wat meer houvast geeft als ze weten wat hun man, vrouw... Gewild had in die situatie. Ja, ja, dat was voor jou dan misschien ingewikkeld aan uh, jou, want jouw man die had duidelijk te kennen gegeven dat de keuze bij jou lag. Ja, bij mij en met de kinderen. Hij ja. zei gewoon dat, dat wij ermee verder moesten. Ja, dat was, uh, dat was lastig. Hij, uh, uh, ik heb daar later natuurlijk erg veel over nagedacht en als hij uh, ja of nee geregistreerd was geweest. Hoe, waar, hoe was het dan voor mij geweest? Dus ja, dat, dat zijn vragen die blijven natuurlijk wel onbeantwoord. Maar ja. het lag wel bij ons. Ja. ja. En wat hebben jullie uiteindelijk besloten? Uh, nou, mijn, mijn man kreeg uh, een hersenbloeding. Uh, gelukkig was ik thuis. Ik had uh, aanvankelijk niet de impact en de ernstige situatie uh, door. Uh, en uh, toen de donatievraag uh, aan mij gesteld werd, toen, uh, ja, dat bleek later, had mijn man alleen nog maar een MRI gehad. En, nog, en dat is een, een, een MRI is een magnetisch resonantieonderzoek van de hersenen. Uh, maar de, de, in, de, in de familiekamer kregen we het slechte nieuwsbericht. En de neuroloog zei twee dingen. De zaak is hopeloos en mogen we de organen van uw man hebben? Mijn primaire reactie was nee. Ik zei nee, ik, ik wil, dat wil ik niet. Uh, zijn kinderen zeiden ja. Wij waren een samengesteld gezin. We hebben uh, beide twee kinderen, volwassen kinderen. Uh, maar zijn kinderen zeiden ja en ik zei nee. En uh, vanuit de familiekamer zijn we uiteindelijk naar de IC gegaan. Waar mijn man inmiddels aan de beademing uh, en aangesloten was op, uh, op, op, op de apparatuur. Hij was niet meer aanspreekbaar. Ik heb. Uh, bedenktijd gevraagd. Uh, die heb ik gekregen. En uiteindelijk heb ik gevraagd... of ik met mijn man even aan nee mocht zijn. En... Uh, ik zat aan het bed... en ik besluit uiteindelijk tot een ja. Ja. En wat maakte dan dat, dat, dat je uiteindelijk... Um, het was een resolute nee in eerste instantie. Wat ja. maakte dan dat je uiteindelijk toch ja zei? Ja, dat is, uh, dat is een hele goede vraag. En dan heb ik... Uh, Eigenlijk jaren over nagedacht en ik denk het volgende. Uh, dat, kijk, die procedures hadden altijd enorm grote impact op mij vanuit mijn professie. En ik, ik, het was altijd een beetje een rode draad in mijn werk en ik, ik wist niet waarom. En ik, en ik dacht, jee, weet je weet, het zijn vaak jonge mensen en, en, en, en je ja, haalt dat lichaam helemaal leeg. En ik denk dat ik ja heb gezegd, omdat ik dacht van, nou, als ik hier goed doorheen kom. En het geeft mij een goed gevoel uh, uh, dat ik mijn man onderwerp aan deze procedure. En dan ben ik voor eens en altijd genezen van het onderwerp. Dan kan ik daarmee verder. En dan he haalt het de beladenheid weg. Omdat ik dan blij ben dat hij andere mensen heeft kunnen redden. En ik denk dat dat de reden is dat ik ja heb gezegd. Op dat moment. Ja, dus zowel de hoop dat je ja. man... Um, andere mensen zou kunnen helpen... maar ook dat jij de knoop door kon hakken. Ben ik voor of tegen donorschap? Ja, ja, en, ja juist, het, uh, juist het idee dat je andere mensen zou kunnen hebben, helpen... Dat, die, dat dat voor mij uh, een positieve vibe zou geven... om verder te kunnen gaan met mijn werk en met uitnameprocedures. Dat, ik denk dat dat on, onbewust mijn doel is geweest van die ja... Ja, maar uiteindelijk bleek het tegenovergestelde. Want je koos ervoor om je juist uh, uit de registratie eruit te halen. Ja, dat klopt. Uh, wij zijn die procedure ingegaan. En ik, ik, uh, uh, mijn ervaring daarna is dat ik in een diep zwart gat ben gevallen toch weer heel snel weer aan het werk moest. Want ik moest verder en ik had nog twee studerende kinderen. Maar de ervaringen uh, die ik heb meegemaakt... en ik weet nu wat het betekent om ja te zeggen... en ik weet nu wat het betekent om nabestaande te zijn van een orgaandonor... heeft geleid tot het uitschrijven van mij als uh, donor. En daarnaast heb ik ook besloten om geen organen te willen ontvangen. Oké. Okay. Uh, ja... Dat, maar dat komt door de ervaringen en dat komt door... Ik, ik ben heel veel gaan lezen. Ik ben me in de wetgeving gaan verdiepen. Ik ben me gaan verdiepen in hersendoodcriteria. En dan denk ik, ja, het klopt gewoon helemaal niet. In de, in de wetgeving wordt gesproken over... beademen van een stoffelijk overschot. Nou, dat kan helemaal niet. In de wetgeving wordt gesproken over postmortale orgaandonatie. Nou, iemand die postmortaal is, is overleden... En ligt in een mortuarium. En uit een overleden lichaam kun je gewoon geen organen halen. Dat kan wel, maar dan zijn ze gewoon niet meer bruikbaar. Nee, dus je kon het niet meer op den deur. Nee, nee. En, en zo kwam ik van het een in het andere. Daarnaast uh, de persoonlijke ervaringen. Uh, het, het zien hoe mijn man onderworpen werd aan onderzoeken. Nadat uiteindelijk na drie dagen pas... Uh, het EEG-vlak was. Dat betekent dus dat de hersenfuncties volledig zijn weggevallen. Dat heeft drie dagen en drie nachten geduurd. Mijn man heeft in die drie dagen uh, koortsen gehad... en getranspireerd. En uiteindelijk, weet je... het is een slapende echtgenoot die daar ligt. Ja, en die plast en die krijgt voeding. En, en ja, alles wordt in stand gehouden... om die organen uiteraard zo goed mogelijk te houden. Ja. Maar... Die onderzoeken waaraan iedere patiënt wordt onderworpen, die heel logisch zijn, want je wil natuurlijk dat je organen goed gekeurd worden. Ik ben daarbij geweest, men heeft men daar weg willen loodsen, omdat het aanblik niet prettig is. Kijk, ik heb uiteindelijk gekozen om telkens bij mijn man te blijven, ook in de... Bij de eerste opvang in de traumakamer. Uh, de situatie was enorm hectisch. Omdat de intubatie niet lukte. Dat, dat wil zeggen dat je een slangetje in de lucht bijbrengt. Uh, daar heeft men mij ook weg willen loodsen. En tijdens die onderzoeken op de IC ook. Dus ik heb mezelf wel geconfronteerd met, met echt alle feiten van, van het onderwerp. Ja. En uiteindelijk ja, dan worden de organen uh, al dan niet goed of afgekeurd. En dan denk je, oké, okay, nu hebben we dit gehad en nu zijn we klaar. En laten we nu maar... Nou ja, in mijn situatie moest ik nog acht of negen uur wachten... omdat het uitnameteam was bezig, elders. Uh, dat, viel, ja, dat viel zwaar. En uiteindelijk is mijn man s'avonds om half acht pas naar de operatiekamer gebracht. Uh, ik en de kinderen hebben afscheid genomen van een slapend lichaam. Uh, ja, ja. En uiteindelijk komt hij midden in de nacht om half vijf overleden terug. Dus ik, ik ben ook niet betrokken geweest bij het overlijden. Ik ben niet, hè, niet betrokken geweest bij het sterfproces, Want uiteindelijk is mijn man overleden op de operatiekamer... op het moment dat het hart was uitgenomen. Ja. Ja, we, we gaan het zometeen uh, nog veel meer hebben over de impact uh, die dat uh, op jou had. Maar ook de andere kant van donor uh, donatie. Namelijk ja. dat het ook levensreddend kan zijn. Ik vroeg me nog wel ja. af, um, Janneke, komt het vaker voor dat mensen ervoor kiezen om hun keuze op den duur weer in te trekken? Heb je enig idee? Of ik, nou, ik zie Arjen hier knikken. Nou ja, het lijkt mij duidelijk dat. Dat dat, ik, heb, ik weet niet van die ervaringen zelf, maar um, het is natuurlijk een keuze die je ook elk moment kunt wijzigen. Dus ik ga daar voetstoots vanuit dat dat gebeurt. Ja. ja, precies. Janneke, enig idee? Ja, ik heb dat inzicht niet, maar ik denk wel dat er dingen kunnen gebeuren in je leven. Als ik het verhaal hoor van uh, Mario. Hè? En ja, dat klinkt Anjo. Natuurlijk... Anjo is het. Sorry, Anjo. Anjo. Ja, Anjo. Ja. We zien elkaar ook niet, maar het lijkt me heel erg om dit uh, mee te maken. En ik denk dat alles wat er hè, op dit vlak in je leven gebeurt... dat het impact heeft op een, uh, een keuze die je hierin ook maakt. Ja. Ja. ja. Nou, Zoals ik al zei, vandaag in de Eerste Kamer wordt er uh, gestemd over uh, de nieuwe donorwet. Het uh, belooft erg spannend te worden. Het laatste woord uh, is er nog niet over gezegd. En wij uh, gaan het vanavond hebben over uh, zowel de feiten... maar ook zeker de ervaringen die uh, aan beide kanten van dit verhaal zitten. Maar uh, dat gaan we uh, verder voortzetten na het uh, journaal van 4 uh, uur. MUZIEK